8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, allemaal. Het nieuwsverhaal van deze morgen is dat er een ontmoeting komt. tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Trump. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns. Als de bijeenkomst doorgaat zou het de eerste ontmoeting zijn tussen een zittende Amerikaanse president en een leider van Noord-Korea. Het is de bedoeling dat het gesprek gaat over het terugdringen van het Noord-Koreaanse kernwapenarsenaal. Kim Jong-un heeft volgens een Zuid-Koreaanse veiligheidsadviseur gezegd dat hij bereid is om daarover te praten. Ook heeft hij beloofd om tot het gesprek met Trump geen nucleaire raketten te testen. Het Witte Huis zegt in een reactie blij te zijn met de toezeggingen van Kim Jong-un. Wel blijven alle sancties tegen Noord-Korea van kracht. En volgens de veiligheidsadviseur is het gesprek in mei. Webwinkels hebben afgelopen jaar een recordomzet gedraaid... van 22,5 miljard euro. Dat is 13 meer dan in 2016. Volgens brancheorganisatie thuiswinkel.org... hebben dagen waarop extra kortingen werden gegeven... zoals Black Friday, flink bijgedragen aan de groei. De winstmarges zijn bij webwinkels wel klein. Zo had Coolblue vorig jaar een omzet van 1,2 miljard euro. De winst was nog geen 10 miljoen euro. Met minder dan twee weken te gaan tot de verkiezingen... zijn gemeenten en uitzendbureaus naarstig op zoek naar stemmetellers. Uit een rondgang van de NOS blijkt dat alleen al in 15 gemeenten... nog zeker 1200 tellers nodig zijn. Doordat er niet alleen gemeenteraadsverkiezingen zijn... maar ook het referendum over de inlichtingenwet... hebben veel gemeenten twee keer zoveel tellers nodig. Onder meer Apeldoorn, Dordrecht en Utrecht... hebben uitzendbureaus ingehu ingehuurd om voldoende tellers te vinden. Vertrekkend Schipholbaas Nijhuis wordt sowieso opgevolgd door een man. Dat zegt hij tegen de Volkskrant. De luchthaven geeft de voorkeur aan een topman... omdat er anders meer vrouwen dan mannen in de raad van bestuur zitten. Er zitten nu twee vrouwen en twee mannen in... en Schiphol wil die balans zo houden, zegt een woordvoerder. Dat was eerder ook de reden om tijdens de zoektocht... naar de nieuwe financieel directeur alleen vrouwelijke kandidaten uit te nodigen. Het pensioen dat iemand opbouwt moet in het geval van een scheiding... automatisch worden verdeeld tussen de ex-partners. Dat wil minister Koolmees van Sociale Zaken. Het staat al in de wet dat ex-partners aanspraak kunnen maken... op de helft van het pensioen dat iemand tijdens het huwelijk heeft opgebouwd. Maar dat moeten mensen nu zelf nog regelen na een scheiding. De minister wil dat pensioenfondsen automatisch de helft gaan overschrijven... naar de ex-partner. En het Fries Museum heeft in New York een Global Fine Art Award gewonnen... beter bekend als de Museum Oscar. Het museum in Leeuwarden krijgt de prijs voor de expositie... over de Friese schilder Alma Tadema... De tentoonstelling trok 160.000 bezoekers. En dat was een record voor het Fries Museum. En ook de buitenlandse pers was lovend. Het weer, het is vrijwel overal droog. Vanmiddag wordt het 7 tot 10 graden. In de loop van de middag raakt het vanuit het zuiden bewolkt en gaat het regenen. In het weekend veel bewolking en geregeld regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Het is een normale vrijdagochtendspits. De meeste files leveren zo'n 5 minuten vertraging op. Een uitzondering is in ieder geval de A27 van Breda naar Utrecht. Een ongeluk met meerdere auto's. Tussen Hagestein en Knopen de Rijnsweerd staat 7 kilometer. Meer dan een uur vertraging. Daar zijn nu twee rijschokken dicht. En een ongeluk op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen de afwit Oude Wetering en Noordwijkhout uh, is de linker rijschok dicht. En een kwartier vertraging. De oorzaak weet ik nog steeds niet. Op de A59 van Os naar Zierikzee. Tussen Os en Nuland staat 8 kilometer.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 Onder alle omstandigheden. Bestel je bamboe onderkleding op Amigo.com. Lees over onze unieke samenwerking met de Universiteit Maastricht, Samp University of Physiotherapy.nl.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 Ja, de Zuid-Koreaanse president Moon die heeft het al over een wonder. En misschien heeft hij wel gelijk, want wie had gedacht... dat de presidenten Trump namens Amerika en Kim Jong-un... namens Noord-Korea elkaar zouden gaan ontmoeten. En dat terwijl Trump nog maar een half jaar geleden dit nog zei. Noord-Korea any niet meer to aan de States. maken. Ze worden met with fire en fury. zoals like de wereld nooit gezien. Ja, hele andere taal dus. Maar in mei gaan ze elkaar ontmoeten. Dat is de bedoeling. Remco Breuken, goedemorgen. Goedemorgen. Hoogleraar Korea Studies aan de Universiteit van Leiden. Wat dacht u toen u dit hoorde? Ik dacht dat ik rande. Nee, dit lag. Dit was, dit was ontzettend onverwacht. Al uh, zitten toenaderingen uh, natuurlijk al een tijdje in de lucht. Dankzij de, de Zuid-Koreaanse inspanningen. Rond de winterspelen spelen ook. Maar dat, uh, op de winter spelen, maar dat, maar dat uh, de Amerikaanse president hierop ingaat, een brief van, van, van Noord-Korea... dat is uh, zonder president ongelooflijk. Ja. We, we hebben u vaker uh, als deskundige in, in het programma gehad. Ja. En wat ik me daarvan herinner, <laughs> die boodschap heeft u, heeft u ferm uitgedragen... ook op andere plekken, uh, namelijk uh, dat u bang was voor escalatie. U zei uh, kort door ja. de bocht dat een oorlog onvermijdelijk was eigenlijk. Hoe denkt u daar nu over? Ja. Ja, nou, ik ben blij dat ik in dat opzicht nog geen gelijk heb gehad. Um, dit lijkt me beter dan oorlog, maar laten we even kijken... wat hier precies uh, gebeurd is. De reden waarom ik zei dat escalatie onvermijdelijk was... is omdat beide partijen weigerden uh, water bij de wijn te doen. Noord-Korea wil kernwapens, uh, VS accepteert dat niet. Noord-Korea heeft nu gezegd dat ze afstand van de kernwapens willen doen... onder bepaalde voorwaarden. Uh, die voorwaarden zijn nooit veranderd, dit hebben ze altijd gezegd. Tien jaar geleden, twintig jaar geleden. Uh, de voorwaarden zijn terugtrekking van Amerikaanse leger... Van Zuid vanuit Zuid-Korea. Le niet, weinig kans dat dat gaat gebeuren. We zijn nog niet echt heel veel verder gekomen met andere woorden. Nee, nee goed. En, en bovendien, het gesprek moet nog komen. Um, en daar zal een hoop omheen zijn. Want we zien natuurlijk die twee ja. mannen bij elkaar dan straks. Maar achter de schermen wordt natuurlijk ook door delegaties gesproken. Allemaal afwachten natuurlijk. Als dit doorgaat, he, wat, wat betekent dat dan voor het Noord-Koreaanse regime? Ja, een, een ongelofelijke klinkende overwinning... die in de geschiedenisboekjes mag worden bijgeschreven. Jongensboek, diplomatie. Het is, iemand heeft een briljant idee gehad. Laten we een, een, een brief naar de president sturen. en Dan komt het allemaal wel goed als hij leest hoe het er echt voor staat. Nou, en Zo blijkt. Uh, ongestellende naïviteit van de Amerikanen. Want elke Amerikaanse president de afgelopen twintig jaar... is gevraagd de noord koreaanse -Ko leider te ontmoeten. Ze hebben allemaal heel terecht nee gezegd. Niet in, onder deze omstandigheden, want anders legitimeren we... We een, een, een staat die eigenlijk concentratiekampen tot winstgevende bedrijven heeft omgetoverd. Um, en dat Trump wel ja zegt, kan maar één ding betekenen. Namelijk dat hij iedereen die maar iets weet van Noord-Korea... Uit, uh, uit zijn regering heeft laten vertrekken. Oh. En dat, dat blijkt nu ook wel. Maar bent u niet te negatief? Want het kan ook zijn dat door nou ja, de taal die we net hebben horen spreken... door Trump, maar ook door al die economische sancties... Ja. dat Noord-Korea misschien nu toch ook door de knieën gaat. Nee, die, die, die, dus de sancties van Trump hebben zeker geholpen... om Noord-Korea aan tafel te brengen. Daarom gaat, gebeurt dit ook op zo, zulke korte termijn. Omdat ik niet denk dat Noord-Korea heel veel keuze heeft. Ze moet, zullen moeten praten, absoluut. Gaan ze? Maar zijn de kernwapens echt uh, in ze een uh, gespreksonderwerp? Nou, een onderwerp, ja, maar gaat het van tafel onderhandeld worden? Ik heb tot nu toe niemand gesproken of gelezen die denkt... dat Noord-Korea serieus is in het aanbod om de kernwapens... Uh, uh, van de hand te doen. Dus ik denk niet dat ik hier te negatief in ben. En het andere is denk ik ook... we weten wat er gebeurt in Noord-Korea. Ons eigen onderzoek heeft het ook weer aangetoond. Er is slavenarbeid, er zijn verkrachtingen en zijn martelingen. En dan kijken we allemaal ontzettend makkelijk voorbij... op het moment dat er iets spectaculairs gebeurt. Um, ja, De Noord-Koreaanse strategische machine is ongeëvenaard. Dat is het enige wow. wat ik hiervan kan zeggen. Ja. Zelfs Trump trapt erin. Nou ja, goed, je kunt ook zeggen, het ene hoeft het andere niet uit te sluiten... want die dingen die u noemt, die, die, uh, daar, daar weten we intussen van. Uh, het andere feit is dat er dus blijkbaar nu een ontmoeting komt. Dat is op zijn minst uniek. Uh, ik, ik dacht ook nog ja, even de rol van Zuid-Korea. Want, uh, die, die, ja. uh, want het kan zijn dat Trump geen goede adviseur is... als het gaat over Noord-Korea. Dat hij er zelf misschien al helemaal niet zoveel van weet. Maar de Zuid-Koreanen zijn ook enthousiast, lijkt het. Ja, nee, die zijn enthousiast. Nee, dit is een, dit is een ongelofelijke veer in de pet van, uh, van de Zuid-Koreaanse president. Die hier laat zien dat hij een, een, politicus van het, van het allerhoogste kaliber is. Ik ben het compleet met hem oneens dat hij zijn talenten zo heeft ingezet om een staat als Noord-Korea, uh, zo te behandelen. Want die is maar toch niet naïef, lijkt mij. Ik bedoel, die, die zit dichter bij het vuur. Die weet precies wat de in, uh, implicatie ja. kan zijn. Nee, nee, dat ergste is inderdaad dat hij niet naïef is, want hij is notabene een voormalig mensenrechtenadvocaat. Dus die weet heel goed wat er gebeurt. En die heeft daar duidelijk een afweging in gemaakt. Een afweging die, wat mij betreft, niet door de beugel kan. Maar nee, de man is niet naïef. Hij weet heel goed wat er gebeurt. Hij wordt elke dag op de hoogte gehouden. Ja. Voor hem is de afweging duidelijk. Ik praat liever met Noord-Korea dan dat ik uh, iets aan de mensenrechten doe. En dat is een, um, nou ik wil zeggen een legitieme afweging. Dat is, wat mij betreft, niet. Het is een realistische afweging. Dat is het zeker wel. Ja. En hoe die Trump hier heeft bespeeld. Dat is uh, een Nobelprijs aan uh, waard, denk ik. Voor Moon, bedoelt u? Of voor Kim ja, Jong-un? Ja, nee. Nou, als Kim Jong-un een Nobelprijs krijgt, <laughs> dan, dan, dan moeten we de... denk ik maar deze aarde, uh, ik weet die... niet, de, ja. richting de zon lanceren of zo. Nee, absoluut niet. Nee, ik, ik, ik denk ook niet dat Moon een Nobelprijs voor de vrede moet krijgen, maar zeker wel voor de meest sluwe politiek. Ja, ja goed, je kan ook zeggen: van, uh, We gaan ook eerst nu even die, die andere zaken bespreken, en dan komt dit punt misschien op termijn ook nog wel. Maar ik ben misschien heel naïef hoor. Ja, dat denk ik wel. Okay. Dat punt komt niet. Nee. Ja, dank u wel daarvoor. Nee, kijk, mensenrechten komen niet op de agenda... als er niet heel erg hard aan wordt getrokken... en er wordt gedrukt en geschreeuwd dat dat moet. Dit gaat niet, dit gaat niet om, om incidentele um, schendingen. Dit gaat ja. om zeer structurele, zeer langdurige, zeer grootschalige schendingen. En ik vind het... Ik, vind het eigenlijk ongelofelijk dat ik na al die jaren dit nog steeds moet herhalen. Ja. En dat ik nog steeds eigenlijk word uh, begroet met toch wel een mengeling van, van, ja, cynisme en van, ja, joh, is het allemaal zo erg. Ja, het is zo erg en we weten het. Het staat allemaal beschreven. Ja, nee, maar dat, dat geloof ik zeker. Ik dat wil, dat ik zal ik, daar zal ik niks aan afdoen. Uh, bovendien, u bent daar veel beter in thuis dan ik. Maar um, ik zou ook denken: van, nou ja, dit, is een, dit zou ook een, een, een mogelijkheid kunnen zijn om uiteindelijk daar ook wat aan te doen. Maar goed, we gaan het eerst maar zien. Ja, uh, Dion, ik ook, ja, eerst die ontmoeting moet ook eerst maar eens weet. komen. Uh, de mannen hebben er ook allebei een handje van om toch weer verrassende uh, ja, wendingen te nemen in, in bepaalde zaken. Dus we gaan eerst maar eens afwachten of die ontmoeting er komt. Dank voor uw uitleg. Remco Breuker, hoogleraar studies aan de Universiteit van Leiden. Dan nu een overzicht van het nieuws in de andere media. Alle Nederlandse basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs... krijgen volgend jaar extra geld om de werkdruk te verlagen. 614 scholen krijgen zelfs zoveel... dat ze daarvan een fulltime leerkracht kunnen aannemen. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Onderwijs... die RTL Nieuws heeft ingezien. Op korte termijn krijgen alle scholen een brief op de deurmat... waarin staat hoeveel de scholen volgend jaar extra kunnen verwachten. Nederland verzet zich opnieuw tegen de komst van een Turkse politica... schrijft het AD. Een oud-minister van de AK-partij van president Erdogan... wilde morgen eigenlijk komen naar een bijeenkomst in een moskee in Deventer. Maar zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen... en een jaar na de rellen in Rotterdam... vinden de autoriteiten dat niet verstandig. Nederland heeft Turkije erop aangesproken... en uiteindelijk is in onderling overleg besloten... dat de oud-minister niet komt. De Telegraaf meldt dat bij de kluisjesroof bij de Rabobank veel meer is buitgemaakt dan tot nu toe werd gedacht. Niet honderd, maar ongeveer 300 kluisjes in het Brabantse Oudenbos zijn opengebroken. En daar zaten geld, goud en juwelen in met een waarde van tussen de 5 en 15 miljoen euro in opgeborgen. De politie vermoedt dat een beveiliger of een medewerker van de Rabobank betrokken is geweest bij de megakraak. De gevolgen van de hack van de beveiligingscamera's... bij sauna en Oase in neder zijn veel groter dan tot nu toe gedacht. Uit onderzoek van de Gelderlander blijkt dat sinds september 2016... op internetfora veel video's en afbeeldingen gedeeld zijn... die afkomstig zijn van de beveiligingscamera in de kleedkamer. Zeker 100 bezoekers zijn duidelijk herkenbaar en naakt in beeld. En die beelden staan ook nog online. De eigenaar van de sauna in neder heeft aangekondigd met deze nieuwe informatie opnieuw aangifte te gaan doen. Mm-hmm. <laughs> En de Britse regering en de EU moeten speciale afspraken maken... over de grens bij de haven van Calais voor na de brexit. Net zoals dat bij de grenskwestie met Ierland gebeurt. Dat zegt de baas van de haven in Calais, meldt The Guardian. Hij waarschuwt voor files van tientallen kilometers bij de haven... als gevolg van extra controles. En de economische impact op de regio zal desastreus zijn, zegt hij. Hij roept de onderhandelaars van de Britse regering en de Europese Unie op... om beter te luisteren naar de havens. Want de scenario's worden donkerder en donkerder, al dus... De havenbaas van Calais. Verkeersinformatie met Jolanda van der Velden. Het rijdt eigenlijk overal redelijk door voor de vrijdagochtend. Alleen wat meer vertraging nu een kwartier ongeveer op de A4 van Den de Haag naar Rotterdam, tussen Rijswijk en Delft. En ruim 40 minuten vertraging op de A27 van Breda naar Utrecht. Dat komt door een ongeluk tussen Knopende de Eveningen en Knopende de Rijnsweert. Er zijn twee rijstroken dicht. Daar moet ook straks onderzoek plaatsvinden. Duurt waarschijnlijk tot 10 uur, denkt Rijkswaterstaat. Ben je op weg naar Utrecht, kan je het beste de route pakken via de A2. Het is bijna 16 minuten over acht. Twee weken na de moord op journalist Jan Kusjak, die in zijn land Slowakije bezig was met een onderzoek naar corruptie... zijn de Slowaken nog altijd in shock. Vandaag staat een grote protestmars gepland in de hoofdstad Bratislava. Maar ook in Den Haag en andere Europese steden gaan mensen de straat op. Het Europarlement heeft intussen een onderzoeksmissie naar Slowakije gestuurd... en Europa-correspondent Tijn Sade reisde mee. Presidentiële wacht hier met de Slovaakse vlag. Geweer in de aanslag. co-president Nog so, heel even in het Engels. Ik ben blij met de komst van de Europese parlementsdelegatie. We zijn één grote familie in de EU. Nu net gesproken met maatschappelijke organisaties. Ja, met NGO's en die beschrijven aan de ene kant de corruptie, vriendjespolitiek, het uitdelen van baantjes. Lid van de delegatie is Sophie in het veld van D66. En aan de andere kant zeggen ze het is heel moeilijk aan te pakken. En naarmate ze eigenlijk meer die corruptie blootleggen en de macht dus meer onder druk komt, komt er ook een meer agressieve reactie van de kant van de, de politiek. Dus ze zeggen het klimaat is echt aan het, aan het verharden. I lost one of my friends en een van mijn collega's. So het is heel really hard voor me, persoonlijk en professional te. Petra Bardi, de baas van Jan Kuciak. ook de hoofdredacteur van Actuality, de nieuwswebsite waar hij voor werkte. He was een very, very heel modest and heel hardworking man. Bescheiden, hardwerkende jongen. He was amazing. Matus Kostolny, hoofdredacteur van een van de grote Slovaakse kranten, de Danik. Jan Kuciak was een jong guy, he was 27. Jan was 27, nog maar drie jaar journalist, maar iedereen kende hem. Door zijn verhalen. We hebben er niet veel van van zijn kwaliteit. We don't have too many investigative journalists like, like him. De premier in Slowakije heeft al jarenlang jullie journalisten zwart gemaakt, jullie voor hyena's uitgemaakt, slangen, hoeren. Yes, he was attacking journalists all the time, and not only attacking. I mean, he was pointing to journalists as enemies of the state. Hij valt ons aan. Hij maakt ons uit voor staatsvijanden. Hij heeft van de journalistiek een schietschijf gemaakt. Daar is hij verantwoordelijk voor voor het scheppen van dat klimaat, en dat is onacceptabel. He is voor de atmosfeer which we nu zijn. Als journalisten ons doel zijn, dan snap ik het Ik accept het niet. Van het ene stadspaleisje naar een ander stadspaleis. Ontmoeting zo meteen met de premier, Robert Fitso. Een zware dag voor hem, want vanochtend is weer een ander corruptieschandaal aan het licht gekomen. Wat is het belangrijkste wat u de premier wil vragen? De, de aantijgingen van uh, corruptie. In West-Europa was er een beetje het idee van Polen en Hongarije, dat zijn de lastpakken. Tsjechië, een beetje. Maar in Slowakije, daar gaat het goed. Het was slechts een bubbel. Een droom die de premier naar buiten toe goed verkocht. Het was only a bubble, het was only een dream. Tijdens voorbij was dat in Bratislava, de hoofdstad van Slowakije. Het moest een parkachtig landschap worden, de Oostvadersplassen... Maar die droom is niet uitgekomen. Ondertussen maken actievoerders zich zorgen over het lot van de grote grazers in dat gebied. Elk jaar sterven hier duizenden dieren een vreselijke honger- of verdrinkingsdood. En ik wil gewoon dat het stopt. Want ik schaam me dat ik Nederlander ben dat dit hier plaatsvindt. Maar dieren die je opsluit, het zij in een hak, het zij achter, de, achter de hekken, die moet je verzorgen. Die, als ze geen vrede hebben, dan moeten ze verzorgd van en dat gebeurt hier niet. Maar dit is de natuur. Nee. Nee. Nee. Nee. nee. <o> de <-tijds> nee. natuur. Nee, nee. Als er niks is, het is koud, het is er is niks. Ijs. Er is niks. Wat is de natuur? Een concentratiekamp voor dieren. Er zit een hek omheen. En het experiment is mislukt. En Wat? dat moet toegegeven worden. Ik ga erover praten met emeritus hoogleraar Frank Berensen. En dat is niet zomaar iemand, want die was betrokken bij de ontwikkeling van het gebied. Hij vindt nu dat de grote grazers zo snel mogelijk uit dat park gehaald moeten worden. Meneer Berensen, goedemorgen. Goedemorgen. Hoogleraar Natuurbeheer en Verbonden aan de Wageningen Universiteit. Um, hoe ziet dat gebied er anno 2018 uit in uw ogen? Nou, het, de Oostvaardingsplassen zijn nog steeds een van de parels van de, van de Nederlandse natuur... met een geweldige rijkdom aan, aan vogelsoorten. Maar dan hebben we het wel over het natte deel, het moerasdeel. Het droge deel, waar de grote grazers lopen... is de laatste tientallen jaren een desolate, kort afgevreten vlakte geworden waar eigenlijk uh, vrijwel alle natuurwaarden verdwenen zijn. Toen men uh, in het begin in 1983 daar de eerste hekrunder uitzette... was het uh, nog een landschap met hier en daar een wilgenbosje... Uh, wat ruigtes, waar ook een aantal bijzondere vogelsoorten... zoals paapje, houtsnip, uh, sprinkarietzanger, voorkwamen... Maar uh, ja, in de loop van de jaren zijn uh, onder invloed... Uh, van die uh, ongelooflijk intensieve begrazing... zijn al die soorten uh, verdwenen. Is daar, is daar, daar is het ook misgegaan dus eigenlijk? Ja, er zijn nog wel een aantal uh, soorten... zoals uh, grote groepen brandganzen en, en grauwe ganzen. Op zelf is dat altijd een mooi gezicht. Maar ja, dat zijn soorten die je ook op heel veel andere plekken... in Nederland uh, kunt tegenkomen. In het begin hadden we het idee... Toen in 1983 die beesten werden uitgezet uh, dat onder invloed van die begrazing een, uh, een heel afwisselend uh, parkachtig landschap zou ontstaan. Uh, er zouden zich dan uh, stekelige struiken vestigen zoals Sledoren en Meidoren omdat die niet uh, zouden worden opgegeten. Door uh, die runderen en paarden en onder bescherming van die stekelige struiken zouden dan groepjes bomen uh, opgroeien. Nou, Dat was een heel mooi beeld, want op die manier zou echt een uh, geweldig gevarieerd uh, gebied ontstaan. Met heel veel uh, plantensoorten, vogelsoorten en, uh, en vlinders. En we hebben dat op andere plekken in Europa ook uh, zo zien gebeuren. Dus ik heb daar zelf ook lange ja. tijd in geloofd. Maar die, maar maar we die, weten... die grote grazers aten die struiken ook op? Nou ja, dat is wat we, de Medewerkers van Stadsbosbier hebben nu 35 jaar lang het, de effecten van begrazing gevolgd. En op grond daarvan weten we dat als er al uh, kiemplanten van die stekelige struiken zich vestigen. Uh, dat die uh, meteen worden opgevreten. Door de, door de hoge, als gevolg van de hoge begrazingsdichtheid. En ook al, zelfs als we stukjes afschermen tegen begrazing. ja, dan is die bodem zo ongelooflijk voedselrijk. Uh, dat de vegetatie van grassen en kruiden meteen omhoog schiet... en eventuele kiemplanten van boompjes of struiken overschaduwen... Ja. zodat ze heel snel afsterven. Ja. Dus op dit moment kunnen we eigenlijk helemaal niet, alleen maar concluderen... dat de kans dat dit prachtige droombeeld wat er, wat er was... in ieder geval deze, onder deze omstandigheden... zich tot nu toe niet ontwikkeld heeft. En het lijkt erop... Dat we moeten concluderen dat de kans dat dat in de toekomst zal gebeuren ook eigenlijk nou. uh, heel, heel erg klein is. Ja, en, en dus blijven die beesten ook met, uh, met dat probleem zitten dat ze eigenlijk niet aan eten kunnen komen. Wat, wat, want hoe staat u in die discussie eigenlijk over dat bijvoeren bijvoorbeeld? Nou ja, dat, dat bijvoeren dat, uh, dat is een vorm van, van uitgesteld, uh, uitgestelde dierenmishandeling. Omdat de beesten op die manier uh, niet de gelegenheid krijgen zich aan te passen. Maar kijk, dat is op dit moment ook niet meer uh, zo belangrijk. Wat belangrijk is dat daar uh, dat er sprake is van, van, van heftige uh, maatschappelijke emoties uh, die we serieus moeten nemen. We hebben net ook gehoord, inderdaad. En mijn, uh, mijn zorg is dat dit, uh, ja, dat dit gewoon een belangrijk negatief effect kan hebben op het draagvlak uh, voor natuurbehoud in hmm. uh, Nederland. Want de vraag is: wat moet er nu gebeuren dan? Ja, nou ja, je ziet dus uh, je ziet dat, dat uh, moerasdeel gewoon ongelooflijk rijk is aan vogelsoorten. Van, van internationale uh, allure is. Het droge deel wordt eigenlijk alleen maar steeds armer. Er zijn bijna alle natuurwaarden verdwenen en dat gaat niet, niet beter worden. We zien uh, die heftige maatschappelijke emotie. We zien dat het gebied ook heel moeilijk toegankelijk is. Hè. Je kunt daar uh, op vrijdagochtend mag je dan, uh, met een klein groepje het gebied in. Maar die, uh, ja, die excursies zijn al tot juli uh, volgeboekt. En mijn voorstel, haal gewoon die grote graasjes eruit... breng die elders in Nederland onder. Dat is voldoende, zijn voldoende mogelijkheden voor. Verplaats dan de kade om het natte deel... zodat in ieder geval een deel van het droge deel ook onder water komt te staan... en zich tot moeras kan ontwikkelen... Dan uh, krijgen we een uh, ontwikkeld gebied van uh, moerasgebied van 6000 hectare. Wat ja, binnen Europa tot de top van de moerasgebieden uh, zal uh, behoren, met ongelooflijk rijkdom aan vogelsoorten. Maak dat ook toegankelijk via een netwerk van vlonderpaden... zodat mensen echt het gebied in kunnen. Dat is heel veilig, uh, dat levert geen verstoring op... omdat mensen daar niet van af kunnen, want dan zakken ze meteen weg in het moeras. Dan kun je hier en daar in het gebied wat vogelkijkhutten plaatsen. En daar kan niet alleen een selectief groepje mensen... maar uh, iedereen uh, van die geweldige natuur genieten. Ja. En bovendien heb je dan... ja hebben we het probleem van die heftige maatschappelijke, ja. maatschappelijke emoties... Het is dus gewoon van, van tafel. Ja, klinkt... En dan kan iedereen weer enthousiast worden over dit gebied. Ja, dat, dat klinkt eigenlijk heel pragmatisch ma wat u zegt. Uh, en eigenlijk bent u dus ook op uw schreden teruggekeerd. Want aan het begin, toen u erbij betrokken was... was het idee nog van uh, nou ja, het gebied eigenlijk zoals, zoals u net beschreven hebt. Alleen dat is in de praktijk dus even wat anders gegaan. Nou ja, we zien op verschillende plekken in Europa dat het wel zo gaat. Bijvoorbeeld in New Forest in Engeland uh, hebben we inderdaad die ontwikkeling... Uh, die we in het begin verwachten, hebben we zien, zien plaatsvinden. En dat leidt daar ook tot een heel mooi gevarieerd landschap. Alleen deze bodem is zo ontzettend voedselrijk... dat dat uh, hier gewoon niet, uh, niet kan gebeuren. Nee. En nu is het moment echt aangebroken dat... Uh, dus ja, kijk, op een gegeven moment gaan dingen anders... Hè, je doet wetenschappelijk onderzoek... op een gegeven moment blijken dingen toch anders te zijn... dan je eerst had verwacht. En nou dus ja, moet je daar je... nu naar handelen, zegt u? En dan moet je daarna handelen. Ja. Op dit moment is, denk ik, het, het moment aangebroken... dat bestuurders, verantwoordelijke bestuurders echt hun verantwoordelijkheid moeten nemen. En moeten zeggen, jongens, we gaan, we gaan niet mee door. We gaan hier gewoon een geweldig mooi groot moerasgebied van maken. Wat ook voor alle natuurliefhebbers gewoon toegankelijk is. Dank voor uw reactie. Emeritus hoogleraar Frank Berense was dat betrokken... dus bij de ontwikkeling van het gebied de Oostvaardersplassen. Jaren 80. Cark Robin The Promise You Mate. Vroege Vogels TV duikt twee dagen en nachten onder in het natuurgebied rond Fort Pannerden aan de grens met Duitsland. Menno en Milouska staan oog in oog met bevers, speuren naar otters en ontwaken samen met de ganzen. En wie heeft de kop van het dode ree meegenomen? Is het een vos of toch de wolf? Vroege Vogels TV vrijdagavond 5 over half acht bij BNM Vara op NPO 2. Jochem, ik heb het gevonden! Wat stamt alle groepsaccommodaties overzichtelijk bij elkaar? Wauw, de ideale plek voor het hele stijl. Groepen.nl Bij Peugeot Professional doen we er alles aan om uw zaak in beweging te houden. Daarom hebben we bij een Peugeot Professional Center altijd een op- en ombouwspecialist in huis. Die samen met u, uw bedrijfsauto helemaal inricht zoals u dat wilt. Vragen? Stel ze aan uw eigen accountmanager bij Peugeot Professional. Of kijk op PeugeotProfessional.nl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 NPO Radio 1. Iets over half negen, de hoofdpunten van het nieuws. Een enorme stap voor de vrede. Zo noemt de Zuid-Koreaanse premier Moon... de toenadering tussen de VS en Noord-Korea. Afgelopen nacht werd bekend dat Amerikaanse president Trump... de uitnodiging voor een ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider... Kim Jong-un accepteert. Japan is terughoudender en wil eerst zelf met de VS spreken. Japan is bang dat eventuele toezeggingen van bondgenoot Amerika aan Noord-Korea... de veiligheid van Japan in gevaar kunnen brengen. Webwinkels hebben afgelopen jaar een recordomzet gedraaid... van 22,5 miljard euro, en dat is 13 procent meer dan in 2016. De winstmarges bij webwinkels blijven klein. Zo had Coolblue vorig jaar een omzet van 1,2 miljard euro... en de winst was nog geen 10 miljoen euro.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 En monniken van de Belgische sint sixtus abij zijn boos op de Nederlandse supermarktketen Jan Linders... omdat hij hun trappistenbier verkoopt zonder toestemming. Volgens de VRT verkocht Jan Linders het bier voor iets minder dan een tientje... terwijl de flesjes normaal alleen te koop zijn in de abdij voor 3,75. De supermarkt zegt dat het toestemming had van de abdij. Het weekendweerbericht komt eraan bij Weerplaza. Raymond Klaassen. Raymond, goedemorgen. Dag, Jurgen. Goedemorgen. En als ik zeg het weekendweerbericht... dan nemen we gelijk de vrijdag er maar even bij... Ja, en dat is qua zon misschien wel de beste dag. Want vandaag zijn er zeker in de ochtend en een deel van de middag flinke zonnige perioden. Het blijft ook droog, maar vanuit het zuiden gaat wel de bewolking toenemen. En aan het eind van de middag, begin van de avond, vallen daar de eerste druppels. En de regen die trekt dan in de loop van de avond en ook vannacht over het land naar het noorden. De temperatuur die ligt vandaag zo rond de 8 graden in het noorden. In het zuiden kan het 10 tot 11 graden worden. En verder waait er een matige zuidwestenwind. Morgenochtend is dan de regen het land weer uit en dan is het overdag lange tijd droog... en wordt het bijzonder zacht. De temperatuur loopt op naar zo'n 14 tot 15 graden in het noorden... en in het zuiden kan het 17 graden worden. Wel weer hetzelfde patroon in de loop van de middag. Dikkere bewolking vanuit het zuiden. en Met name in de avond en ook in de nacht af en toe regen of motregen. Zaterdag is er overigens weinig ruimte voor de zon. En dat geldt ook voor de zondag. Dat wordt een vrij bewolkte dag. Met van tijd tot tijd regen ook overdag. En iets lagere temperaturen. Maar het is nog steeds vrij zacht. 10 tot 13 graden in het noorden. En zo'n 15 graden in het zuiden van het land. Raymond Klaassen, dankjewel. Jolanda van der Velde nu met nieuws. Er staan wat meer files dan eigenlijk gebruikelijk is voor de vrijdag. Wat opvalt zijn de files op de A2. Uh, Eindhoven richting Utrecht. Bij de Avendkerkdriel bijna 10 minuten vertraging. Daar was een uh, rijstrook dicht. Die gaat net weer open. Een kapotte de auto op de A4, de Naag, richting Rotterdam. Daardoor bij het knooppunt Ketelplein zo'n 10 minuten vertraging. En ook wat meer vertraging op de A12, de Naag, richting Utrecht... bij knooppunt Oude Rijn, 5 à 10 minuten. En dat komt door het ongeluk op de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen Lexmond en knooppunt Rijn weer 12 kilometer... met meer dan een uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeerweg naar Utrecht rijdt beter om via de A2.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 Zeven minuten over half negen is het. U luistert naar het NOS-radio 1 Journaal. Straks om half tien op deze zender. Spraakmakers met Karel Johan de Zwart. Karel, goedemorgen. Goedemorgen Jurgen. En Stand.nl. wat is ja, de stelling? De stelling is: de ophef over het salaris van ING Topman Hamers is overdreven. Ja, Het gaat natuurlijk over die verontwaardigingen, over die salarisverhoging van uh, Hamers. Gisteren werd bekend dat de bestuursvoorzitter van ING een salarisverhoging van 50% krijgt. Nou, FNV-boos. Kamerleden op hun achterste benen. En dan worden ook de niet getrokken lessen van de kredietcrisis er nog even bijgehaald. Buiten proportie, kortom, en uh, ook vandaag staan de kranten er vol mee. Aan de andere kant, volgens IRG is die salarisverhoging... gewoon conform de gedragsregels voor banken. En ook nog eens een keer marktconform. En waarom zou je alle werknemers van de bank... wel marktconform betalen en de topman dan veel minder? Is het gezeur over salarisverhogingen niet een beetje typisch Nederlands ook? Vandaar de stelling. De ophef over het salaris van ING topman Hamers is overdreven. 0800-1101 of stemmen kan via stand.nl. De Paralympische Winterspelen in Pyeongchang... Ik eer dat ik uh, de vlag het stadion binnen mag dragen. Je weet gewoon dat je je land presenteert voor het oog van de camera. En de hele wereld kijkt op dat moment naar ons land. En hoe fantastisch is dat? Snowboardse Bibian Mentel hoort u. Nog maar een paar uren. Dan mag zij voor Nederland de vlag dragen bij de openingsceremonie van de Paralympische Spelen. Om 12 uur vanmiddag, onze tijd begint het allemaal. En wij gaan uh, elke dag uh, gaan we dat volgen met Herman van der Zand, want die is in Pyeongchang, Zuid-Korea. Herman, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Nou, en Mentel heeft er duidelijk zin in zo te horen. Ja, die heeft er heel veel zin in. en Die weet ook al hoe het is. Hè. In Sochi droeg ze ook al de vlaggenstadion in. Uh, ze was ook eigenlijk figuurlijk de vlaggedrager van, van de Nederlandse equipe. Daar won een gouden medaille in Sochi. Mag het nu dus weer gaan doen. Um, ja, die heeft er zin in. Ze weet, ze weet hoe het is. Ze weet dat ze weer uh, naar een bijzonder evenement toe gaat. Het is allemaal kleiner natuurlijk dan de Olympische Spelen. Dat weten we allemaal wel. Uh, maar het blijft een enorm spektakel ook vanavond. Die openingsceremonie is gewoon ook twee uur lang. Ze trekken alles uit de kast, de Koreanen. Um, maar de, de intocht bijvoorbeeld van de atleten is een stuk korter. Er doen maar 49 landen mee. Uh, Nederland bijvoorbeeld negen sporters hier. Uh, en een aantal van hen slaat de openingsceremonie over, net als bij de Olympische Spelen, omdat ze bijvoorbeeld morgen al in actie moeten komen. Welke sporten gaan we eigenlijk allemaal zien de komende tijd? Ja, dat zijn er maar zes. Uh, vergeleken met, uh, met, de, met de Olympische Winterspelen een stuk minder. Uh, er zijn vier sporten in de sneeuw. Dat is het skiën. Uh, dat is uh, zitskiën en skiën uh, voor mensen met één been. Snowboarden, langlaufen en biathlon. En dan verder op het ijs. Uh, alleen curling. Curling voor uh, rolstoelers. En uh, ja, ijshockey. En dat is dan uh, in uh, zitsleetjes. Dan prikken ze zich uh, vooruit. En, en, um, en proberen ze de puck uh, bij elkaar uh, in de goal te krijgen. Dus ja, de, het zijn maar zes sporten. Dus een stuk compacter zou je kunnen zeggen, dan, dan twee weken geleden. Vooraf bij de valide sporters was het aantal van 15 medailles genoemd. Nou, daar zijn we dik boven gekomen uiteindelijk. Um, heeft Esther Vergeer de chef de mission nu ook een doelstelling geformuleerd? Ja, dat heeft ze gedaan. Uh, ze is nieuw, Esther Vergeer. Natuurlijk uh, Paralympisch tenniskampioen. Vooral uh, ja, eigenlijk alleen op de zomerspelen geweest. Uh, zij moet ook een beetje, ze, ze is in een nieuwe wereld terechtgekomen. Is nu zes maanden. Chef de mission moet ook een beetje voelen uh, hoe dat is. Heeft vooral veel overlegd uh, met, met, met, met trainers en met de atleten. Uh, ja, en ik, ik vroeg haar vanochtend, wat verwacht je nou? En dan zei ze dit. Um, samen met Ralf van der Reis natuurlijk. Prestatiemanager uh, mag ik deze rol vervullen. Um, en uiteindelijk zijn we in gesprek gegaan met, uh, met de bond om te kijken wat is nou heel erg reëel. Hebben we ook de afgelopen maanden en jaren bekeken wat de prestaties zijn. Um, en uiteindelijk is daar een uh, berekening voor gemaakt. En zijn wij eruit gekomen dat uh, ja, we ongeveer wel een, een um, stelling kunnen nemen van vijf medailles. Vijf medailles? Ja. Ja, ja ze, ze, ze, ze zegt het heel voorzichtig. Uh, vijf medailles rekens op, er zijn negen sporters. Je moet je ook voorstellen dat uh, de skiers bijvoorbeeld... aan vier of vijf onderdelen meedoen. Dus de Super G, de afdaling, de slalom... en dat uh, de snowboarders aan twee onderdelen meedoen. Dus er is heel veel kans uh, voor die negen om, om medailles te halen. En dan is vijf misschien nog wat aan de lage kant. Maar we gaan het zien natuurlijk. En er wordt dus niet geschaatst... Nee, De schaatshal in Gangnung... waar wij zoveel medailles hebben gehaald als Nederland, die is leeg. Die is op slot. Volgens mij is het ijzer ontdooid. Dat, gaat, dat wordt een vishal, heb ik begrepen. Uh, maar daar gebeurt dus helemaal niets. Uh, dat is een beetje gek voor ons als, uh, als schaatsland uh, dat we daar niks doen. Er is wel het idee ontstaan om uh, Paralympisch schaatsen op de kaart te gaan zetten, want het bestaat nu eigenlijk helemaal niet. Uh, er wordt wat gelobbyd met een aantal andere landen om, om de ISU, de Internationale Schaatsbond, zover te krijgen om ook Paralympisch. Uh, Paralympisch schaatsen uh, op de kaart te gaan zetten. Maar ja, dan moet je wel van onderop uh, een heleboel mensen bereid krijgen... om ook mee te gaan doen. Uh, er, moet, er moet in Nederland een beweging ontstaan... bijvoorbeeld voor visueel gehandicapten of voor mensen met een amputatie... om uh, het ijs op te gaan. En dat bestaat nu nog niet echt. Uh, ik vroeg ernaar uh, aan Ralf van der Rijst. Hij is zelf oud schaatsen en hier als prestatiemanager Paralympische Sport. Ik denk dat de basis begint bij bij verenigingen en bij, uh, bij clubs en ijsbanen in Nederland... dat het daar mogelijk wordt gemaakt dat, uh, dat mensen nou, met bijvoorbeeld een visuele handicap... of met een uh, amputatie, dat die, uh, dat die kunnen gaan schaatsen. En als je dat in Nederland, maar ook in andere landen gaat, uh, gaat proberen te, te, ja, te, uh, mensen te enthousiasmeren... Ja, dan kan je vanaf de onderkant proberen om die, uh, die schaatssport Paralympisch te maken. Ralph van der Rijs dus, de prestatiemanager. Uh, Herman, nog even weer naar die openingsceremonie. Gaan we daar straks dan ook weer Noord- en Zuid-Korea samen de vlag zien dragen? Nee, dat gaat niet gebeuren. De Noord-Koreanen gaan gewoon... Onder hun eigen vlag het stadion in. Uh, ze zijn hier met twee atleten. Twee, uh, twee uh, cross-country skiers. Ze zijn op het allerlaatste moment gestuurd. Ja, uh, er is wat oneenigheid ontstaan over de vlag. waarachter ze zouden moeten lopen. Die, da, da, daar werden ze het niet over eens. Dus uh, ze gaan apart. De Koreanen gaan apart het stadion binnen. Maar het is wel bijzonder dat Noord-Korea er is. Want het is de allereerste keer dat zij uh, op de Paralympische Winterspelen zijn. Ja, en op de dag dus dat er een grote ontmoeting wordt aangekondigd. tussen de Noord-Koreaanse en de Amerikaanse president. Ga je daar nog iets van zien, denk je, vanavond? Ja, dat denk ik eigenlijk niet. De Noord-Koreanen hebben een, een, een, een hoge chef gestuurd... uit het Comité voor Vreedzame Hereniging van de Korea's. Voor de Amerikanen is hier de minister van Binnenlandse Veiligheid... Christian Nielsen. Of zij hem zal ontmoeten, dat is zeer de vraag. We houden het wel in de gaten, maar ik denk niet dat hier, iets, dat hier een doorbraak zal zijn... in het kader van, van de plannen die, die Trump en Kim Jong-un hebben. En welke houtomethoden zijn er namens Nederland... Mm-hmm. <sighs> Ja, uh, vanochtend kwam ik... Ik liep hier buiten door de sneeuw. Er is hier ontzettend veel sneeuw gevallen. En uh, daar liep ook Prinses Margriet. Zij is, uh, zij is al jaren betrokken bij de Paralympische beweging in Nederland. Al, al sinds 1980 toen de Paralympische Spelen in, uh, in Arnhem waren. Is zij een soort beschermvrouwe van de Paralympische beweging. Zij is erbij. Zij zal ook medailles uitreiken als Nederlanders die, uh, uh, die winnen. En uh, in de loop van de week wordt ook uh, minister van Sport Bruno Bruins uh, verwacht in Pyeongchang. Ook al hij zal hier zijn namens uh, de Nederlandse regering. Uh, veel Mensen die dit gesprek horen, die denken natuurlijk ook van: ja, waar kan ik dan die paralympjes aan de aan de gang zien? Dus vertel even, waar kunnen we dat allemaal volgen? Nou, sowieso elke dag bij jou. Elke ochtend. Rond half negen. Want dan is hier de dag een beetje voorbij. Dus dan kunnen we al wel een round-up geven van de dag. Op tv. Sowieso elke avond op NPO 2 na het nieuwsuur. Een verslag van de hoogtepunten van de Paralympische Spelen. En ook live als Spelen aan de gang zijn. Dus vooral in de ochtend in Nederland. Via de streams op nos.nl. Goed. We gaan je spreken de komende tijd Herman. Hier op dit tijdstip half negen in het NOS Radio 1 Journaal. U hoorde Herman van der Zand vanuit Zuid-Korea. En dan nu nog wat op zaken uit de andere media. Er is ruzie ontstaan tussen de nabestaanden van de Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo en de Frida Kahlo Corporation over haar beeldrechten. Gisteren maakte Mattel, het bedrijf achter de bekende Barbie poppen bekend dat er poppen komen van drie inspirerende vrouwen en één daarvan is de in 1954 overleden Kahlo meldt de BBC. De familie van de kunstenares wil dat niet. De corporation wel. En de vraag is nu wie over die beeldrechten beschikt. Ze claimen het allebei. Er is in ieder geval heel wat geld te verdienen met die rechten. Het icoon Frida Kahlo wordt gebruikt voor veel producten. Van bijvoorbeeld tequila tot lipgloss. De Obama's en Netflix zijn volgens de New York Times... met elkaar in gesprek over een nieuwe serie... Wat de plannen precies zijn is niet bekend. In de Amerikaanse krant is wel te lezen dat Barack Obama en zijn vrouw Michelle... waarschijnlijk inspirerende verhalen gaan vertellen. Netflix moet wel opschieten met het officieel vastleggen van de Obama's. Want er zijn natuurlijk kapers op de kust. Volgens de New York Times zien Apple en Amazon... een samenwerking met de oud-president ook wel zitten. En de publieke omroep in België krijgt jaarlijks heel veel klachten en vragen. En eens per jaar worden deze gebundeld in het VRT-klachtenrapport. Redacteuren van Het Laatste Nieuws in België... hebben alle klachten doorgespit en kwamen een aantal opmerkelijke inzendingen tegen. Zo klaagde één iemand erover dat de weervrouw op de kaart steeds voor Turkije stond... en dat het land alleen soms tussen haar benen tevoorschijn kwam... Uh, ook presentator Ben Crabbe van het tv-spel Blokken moet het ontgelden. Hij kucht te veel en een kijker raadt hem aan wat vaker een kilpastille te nemen. En tot slot gebruikt tv-kok Jeroen Meus te veel zout. En het viel kijkers op dat er af en toe een haar in zijn eten zit. <laughs> een haar in de soep. Ja. <laughs> Oké. Okay. dan kunnen we het hier in Nederland ook eigenlijk doen. Dat ja, lijkt me hartstikke leuk. vond ik ook. Ja. ja. Uh, kunnen we, dan we dan zo uh, Jan Publiek gaan bundelen. Ja, we hebben, eigenlijk doen wij het in feite ja. al hier op de radio. Ja, nee, maar ik bedoel ook vooral voor tv. Ja. Uh, we gooi ik wel ergens in een ideeënbus hier uh, in de wandelgangen Dan, uh, Jolanda meldt zich ook maar steeds. En het is vrijdagmorgen, Jolanda. Ja, ja nou ja. ja. Ik ben ook maar de boodschapper, hè? Ja, nee, natuurlijk. Uh, ik, ik, Dankzij de, ja, het verkeer onderweg... Uh, wat af en toe in de, in de file komt door een ongeluk. Uh, het is vooral rondom Utrecht, daar loopt het vast. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht... vanaf uh, Alfred Everdingen... tot aan Knoop het Ouderijn een kwartier. En ook op de A12 Vanuit Den Haag. Tussen Woerden en Knopend Oudrijn een kwartier vertraging. Dat komt door dat ongeluk op de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen Lexmond en Knopend Rijnsweert meer dan een uur vertraging. Er zijn twee reisschroken dicht. Er moet ook onderzoek plaatsvinden. Duurt waarschijnlijk tot 10 uur, denkt de Rijkswaterstaat. Omrijden kan dus wel via de A2 op weg naar Utrecht, maar niet zonder file. Ook een ongeluk op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. De hoofdrijbaan is nu dicht. Tussen Soesterberg en de Uithof een kwartier vertraging. Je kan het beste de rechter parallelbaan kiezen. The Swedish taboo. Dit is Chardé. We was Chardé al naar de plaatselijke Starbucks om uh, lekker koffie te halen. De band speelde gewoon door. 1984, de Swedish Taboo was dat. Acht minuten voor negen is het. We gaan naar Den Bosch. Um, de zoetelieve lieve vrouw van Den Bosch Die gaat de stad namelijk tijdelijk verlaten. Het genadebeeld van Maria staat in de Sint-Jans-kathedraal. Wordt sinds 1380 vereerd door stedelingen en pelgrims. Alleen tijdens de reformatie heeft het beeld de stad een tijdje verlaten... en wachtte het in Brussel op terugkeer naar Noord-Brabant. En nu 165 jaar na die terugkeer gaat het beeld dus opnieuw op stap. Monique van Dongen, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent van de broederschap van de zoete lieve vrouw van den Bosch. Ja, ja ik ben de proos van het broederschap. Ja, waarom is het nodig? Het is nodig, zoals het al vaker nodig is, om beschadigingen te herstellen. Het is geen uh, museaal beeld. Het wordt gebruikt voor devotie. Het staat in de kapel en daar leidt het dus wel onder. Dus wij hebben meerdere keren restaurateurs naar de bos gehaald. Dan wordt het beeld s'avonds, een paar avonden in de week, gerestaureerd. Maar uh, nu blijkt dat er sowieso al nieuwe technische mogelijkheden zijn. En het beeld hard nodig, uh, het politiepigroom weer um, hersteld moet worden... De beschadiging hersteld moet worden. En vorig jaar is het plan gekomen dat het eigenlijk veel beter is... om het beeld een keer een week, iets meer dan een week... naar het atelier zelf te brengen. En uh, dan is röntgenonderzoek mogelijk. Kunnen we ook een keer zien hoe het beeld er eigenlijk uitziet en hoe de toestand is van het beeld van het eikenhoutbeeld. En, um, en dan kunnen de beschadigingen daar veel oh. makkelijker gerestaureerd worden, ik, ik, geconserveerd worden. U, u zegt van het staat daar in de kapel, mag je het eigenlijk aanraken of niet? Nee, nee, nee. nee, nee. Het staat dus heel duidelijk achter een, een enorme hoeveelheid bloemen en kaarsen... En uh, nee, het is niet om aan te raken. Nee, oké, okay, dus daar komt het niet van. Maar door de, nou ja, doordat er toch mensen in de buurt komen, u uh, kaarsen dus, nou ja, die geven natuurlijk ook een walm af, daar, daar ontstaat bijvoorbeeld, die schade bijvoorbeeld. door. Ja, bijvoorbeeld. Maar ook door het uh, gebruik. Uh, mantels worden gewisseld. Uh, we hebben onze jaarlijkse pittocht. Uh, ja, dat zijn allemaal toch beschadigingsmomenten. Uh, ook uh, heel belangrijk voor de Bossenaren uh, de bitocht om het zo uh, te gebruiken. En dat is door de devotie maakt dat je niet in een vitrine in een museum zo'n beeld hebt staan... maar dat het dus echt gebruikt wordt. En dat heeft risico's. Wat, de, wat is de betekenis van het beeld voor de stad? Heel veel. Het is natuurlijk eeuwenlang een, een plek geweest waar mensen naartoe komen... Uh, doordat er in 1380, 1381 eh, wonderen gebeurden. Het beeld kon niet meer van zijn sokkel af. En dat is allemaal toen beschreven. En dat heeft tot pelgrimage geleid. En eh, natuurlijk ook nog dat enorm schokkende gebeuren van het beeld... dat eeuwenlang de stad moest verlaten. En na de inname van de stad en het weer terugkomen... Komen uh, bezoekers, en uh, bossenaren, graag daar een momentje rust vinden, meditatie, uh, gebedje bidden, bedanken, troost vragen, uh, voorspraak bij God ja. vragen, bloemetjes brengen. Allemaal uh, dingen die uh, zeer waardevol zijn en ja. zeer emotioneel ook zijn. Maar mevrouw Van Dongen, ik heb begrepen dat toen dat beeld dus die vorige keer de stad uit was, dat ze het in Brussel eigenlijk niet terug wilden geven. Bent u daar nu niet bang voor? <laughs> Ik denk dat het nu een andere situatie is. Toen was het natuurlijk iets... dus dat beeld moest de stad verlaten. De wisschop heeft gezorgd bij Isabella kwam in Brussel. Daar hebben mensen twee, meer dan twee eeuwen dat beeld ook gehad... En dan komt ineens de stad terug van Napoleon, geeft de Sint-Jan terug aan de katholieken. En de katholieken willen het beeld terug. En dat is ja. natuurlijk toch wel een hele andere situatie. Ja, ja. Als nu in opdracht van ons gaat het beeld daar bekeken ja. worden en, en hersteld worden. Het een andere situatie. Het was met een kleine knipoog, hè? dat snap ik. Ja, dat snap ik. Snap uh, ik. Wanneer is zij weer terug? Uh, voor Pasen. Oké. Okay. Dat is inderdaad de intentie. En ik neem aan dat dat ook gebeurt. Ik ga er vanuit. Ik ga er helemaal vanuit. Ook. Goed. Dank voor uitleg. Monique van Dongen van de Broederschap van de Zoete Lieve Vrouw in Den Bosch.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 De jackpot van 10 maart staat op 8,1 miljoen. Je hebt nog tot morgen om de staatslotter te kopen. De tiende kan het gebeuren. De staatsloterij. staatslotterij. Speel bewust 18 18+. Uh, dag meneer Patel, met Anton van uw accountancy. Oh, hallo. Uw omzetbelasting. Ik vrees dat er een foutje in zit... want de energiekosten zijn ruim 50% lager. Ja, dat is geen fout, dat is gewoon een heel goed ondernemen. Letlicht van Lamp Direct bespaart geld. Dus wat let je? Ga direct naar lampdirect.nl.